10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Detailhandel Nederland is boos op de politie omdat hij veel te weinig doet tegen winkeldiefstal. Zometeen in het vervolg van Morgen Nederland. Eerst nu het NOS-journaal van 10 uur. Hier is door Alt Megens. Er is nog geen zicht op economisch herstel, zegt de Rabobank in het nieuwste economisch kwartaalbericht. De bank verwacht dat de economie dit jaar 1% krimpt en volgend jaar stagneert. Volgens Rabo zit de economie in de houtgreep van consumenten die nauwelijks nog geld uitgeven en de miljardenbezuinigingen van de overheid. Nog meer bezuinigen is niet verstandig, zegt de Rabobank, omdat dat de negatieve spiraal in stand houdt en leidt tot werkloosheid en faillissementen. Een psychiater die in Nederland is geschorst vanwege grove nalatigheid is vrijwel direct in Duitsland aan de slag gegaan. Dat meldt de EO vanavond in het televisieprogramma De Vijfde Dag. De arts, een vrouw uit Servië, mocht van het Medisch Tuchtcollege haar beroep een half jaar lang niet uitoefenen. Ze liet in 2011 een suïcidale patiënte aan haar lot over, zegt het college. Mevrouw is weggestuurd zonder dat bijvoorbeeld bestaansmiddelen waren geregeld, zonder dat er onderdak was, zonder dat er een contactpersoon was en ja, zonder dat er afspraken gemaakt over de verdere behandeling van deze mevrouw. De vrouw pleegde kort daarop zelfmoord. Minister Schippers van Volksgezondheid noemt het ongewenst dat de psychiater doorwerkt in een ander land. De Griekse regering heeft besloten de publieke omroep erd in zijn huidige vorm onmiddellijk op te heffen. De bedoeling is om later een doorstart te maken met minder medewerkers. De televisie- en radiozenders zijn afgelopen nacht op zwart gegaan. De 2800 medewerkers zijn naar huis gestuurd vanwege corruptie en mismanagement bij de omroep. De woordvoerder kon niet zeggen wanneer de Griekse omroep wordt heropend. De medewerkers accepteren de bezuinigingsmaatregel niet. Correspondent Koninkese. Keese. Er staan nog steeds demonstranten hier. Het zijn er enkele tientallen. En het personeel heeft het gebouw bezet. De uitzendingen gaan steeds door via internet. PVV-leider Wilders wil opheldering van de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer... over de gang van zaken rond de inhuldiging van koning Willem-Alexander... Volgens de Volkskrant heeft de Eerste Kamervoorzitter De Graaf een kunstgreep toegepast om te voorkomen dat Wilders op 30 april lid werd van de commissie van in- en uitgeleide in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. De Graaf zou dat hebben gedaan vanwege de problematische relatie van Wilders met het Koninklijk Huis. Volgens de krant wilde de voorzitter vermijden dat Wilders in de kerk naast de koning zou lopen. Als het waar is wat in de krant staat... dat hij alles heeft gedaan om uh, uh, mij als voorzitter van de PVV-fractie... uit die commissie in- en uitgeleide uh, te manoeuvreren, te manipuleren... Ja, dan is dat een politieke daad. Dan, uh, van een Kamervoorzitter moet je verwachten... en mogen we ook verwachten dat hij uh, onafhankelijk is... dat hij boven de partijen staat... En als hij hier een VVD-truc heeft uitgehaald, een smerige VVD-truc... door het zo te doen en andere mensen te benaderen... wil je toch niet in die commissie zitten... want dan hoeft Wilders er in ieder geval, hoef ik hem niet te vragen... en dan komt hij er niet in. Ja, dan verdien je het wat mij betreft niet langer om kamervoorzitter te zijn. In een gebied tussen Zeeland en de Veluwe, waar veel gereformeerden wonen... is een uitbraak van de mazelen. Volgens het RIVM zijn er nu ruim 30 patiënten met de ziekte. Uitbraken zijn rond reformatorische scholen in het land van Heusden en Altena... de Bommelerwaard en de Alblasserwaard. En Ook zijn er patiënten in Zeeland, het Groene Hart en op de Utrechtse Heuvelrug. In die gebieden zijn veel mensen uit geloofsovertuiging niet ingeënt. Maasl is erg besmettelijk en dat is reden voor zorg, zegt het RIVM. Van 1999 tot 2000, toen zijn er dik 3000 uh, gevallen gemeld. en ook drie sterfgevallen. en heel veel ziekenhuisopnames. Als het dezelfde afmetingen krijgt, en dat is heel goed mogelijk. dan zitten we wel met een probleem. De meeste mazelenpatiënten krijgen hoge koorts, verkoudheid, vlekken en rode ogen. Het weer, er trekken wolkenvelden over, maar af en toe schijnt ook even de zon. In de loop van de dag kan er een bui vallen. De wind is matig tot vrij krachtig, waait uit het zuidwesten. Het wordt vandaag 20 tot 24 graden. Het warmst is het in het zuidoosten. Detailhandel Nederland is boos op de politie. Waarom, hoort u zo bij de KNRO? Raar. Als ondernemer wilt u precies weten wat uw concurrent uitspookt. Kent u zijn prijzen, zijn spaaracties, zijn Facebookpagina? Maar wanneer die concurrent kosten bespaart op het gebied van zorg en verzuim... heeft u geen idee hoe hij dat doet. Helemaal niet raar dat Zilveren Kruis Achmea... daarom een adviseur Gezond Ondernemen heeft. Die weet hoe uw bedrijf ervoor staat qua zorg en verzuim. Ook ten opzichte van uw concurrent. Haal meer uit uw mensen. Ga naar zilverenkruis.nl slash gezond ondernemen. Zilveren Kruis. Raad. En daad, ABN AMRO Verzekeringen. Ja, dag zeg, ik ben met mijn man aan het kamperen in Noorwegen en nu heeft een eiland onze nieuwe tent vernield. Bepaalt geen ramp hoor en ik snap heel goed dat jullie zo eens niet uitkeren. Ik zei al joh, we pakken lekker een hotel. Zo'n tent vroegen ze toch nooit. Mevrouw, we keren gewoon uit hoor en storten het bedrag direct op uw rekening. Kunt u gelijk een nieuwe tent kopen. Oh. Verzekerd zijn via uw bank heeft zo zijn voordelen. Dat is verzekeren anonu. ABN AMRO, de bank anonu. Ik ben Mathilde Santing, zangeres. Ik heb een hele mooie rechterhersenhelft. De creatieve helft. Ik ben Lucas Ellerbroek, sterrenkundige. Met een sterk ontwikkelde linkerhersenhelft. Om te analyseren. Ik ben Dirk-Jan Padmos, consultant HR Services bij Mazaar. Waar we beschikken over een prima linker- en rechterhersenhelft. Mazaar. Accountants en belastingadviseurs die kunnen analyseren en kansen creëren. Dat vinden ondernemers heel waardevol. Mazaar. Verandert kennis in kansen. Kijk op maazaar.nl. Klanten van ABN AMRO met een betaalpakket ontvangen 20% korting op hun doorlopende reisverzekering. Verzekerd zijn via uw bank heeft zo zijn voordelen. Kijk op abnamro.nl. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl Daar vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen zoals leerplicht...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 Sven Kokkelman. Detailhandel Nederland verwijt de politie laks optreden tegen winkeldiefstal. In Zeewolde wordt binnenkort een joelverbod ingesteld. Ook Vinex-wijken hebben grootstedelijke problemen, zoals vandalisme. Nou, je ziet het zelf al, de, de Vijf is uh, ja, een deel gesloopt. En de C van Windkracht, daar hebben ze ook al omgevouwen. Ja, Ook hier gebeurt dat. En het ochtendtumeur van Tonkas. Het is 7 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen, Nederland. De politie dames en heren, doet veel te weinig om winkeldiefstal op te lossen... zegt Detailhandel Nederland, zelfs als winkeliers foto's van daders... en complete beelden van beveiligingscamera's aan die politie doorgeven. Dan wordt daar vaak weinig of niks mee gedaan. Jalger Zee van Detailhandel Nederland, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom doet de politie niks met die beelden? Nou, dat komt onder andere omdat het erop lijkt dat de politie... een winkeldiefstal door een georganiseerde professionele bende... die in wisselende samenstellingen met soms vaste helers... Winkels leeg stelen, dat als ze die pakken, dat ze die te vaak behandelen als een simpele winkeldief. Ja, maar, ze gaan, maar ik wil nog even terug naar het moment dat jullie die beelden geven. De hangen nou, dus beveiligingscamera's? Dus, uh, precies. Uh, als je die beelden, of soms zelfs hele dossiers... als winkeliers die aan politie en justitie geven... dan heeft het van politie geen, en justitie overigens geen prioriteit... om deze professionele georganiseerde bendes op te sporen en op te pakken. Ze zien het als kruimeldiefstal. Ja, nou, als, als ze dan een keer een, een groep winkeldieven op heterdaad aanhouden... dan behandelen ze die als gewone winkeldieven... en niet als een georganiseerde professionele bende, wat, in vaak, wat vaak wel zo is. Oh ja, is dat zo? Nou, kijk, winkels worden uh, vaak bestolen door bijvoorbeeld jongens en meisjes van 15... die een lippenstift of een dropje stelen. Dat mag ook niet, maar daar zitten grote uh, structurele problemen niet. De georganiseerde professionele bendes... Uh, die in wisselende samenstellingen met vaste helers en met onderlinge contacten de winkels leeg stelen. En als ze worden betrapt, onze winkelmedewerkers bedreigen. Daar zit een grote probleem. En hoe vaak komt dat voor? Nou, per jaar is de schade ongeveer 135 miljoen euro van deze georganiseerde groepen. En wat nemen ze dan mee uit die winkels? Uh, ze nemen van alles mee, maar bij voorkeur zijn het uh, spullen die, die klein en, uh, en duur zijn. En soms komt het ook voor dat die georganiseerde groepen met heuse boodschappenlijstjes door het land trekken om gewoon op bestelling, eh, nou zeg maar wat typen stampen staan, mascara, het kan van alles zijn, in één keer een grote hoeveelheden uit de winkel te stelen. Ja, u zegt dus, wij hebben aanwijzingen dat het hier uh, georganiseerde criminaliteit betreft. Ja, zeer zeker. En dan zou je verwachten dat uh, de opsporingsautoriteiten daar werk van maken? Ja, precies. Kijk, wij begrijpen dat je niet achter elke simpele winkeldief... dat je daar een opsporingsteam van 50 man zet. Maar als je structureel georganiseerde professionele bendes uh, in je winkels hebt... die medewerkers bedreigen, ik gaf het al aan... dan verwacht je wel dat politie en justitie daar toch uh, op zijn minst zo nu en dan... of uh, een structurele aanpak voor hebben. Ja, en dat zegt u dan neem ik aan ook tegen de politie? Uh, ja, zeker zeggen we dat. En, en wat zegt de politie levert dan, ook... dan terug? De politie die zegt dan terug vooral dat zij ook prioriteiten hebben... en dat het moeilijk is om daar, om daar winkeldiefstallen prioriteit aan te geven. En de politie geeft ook aan dat zij het lastig vinden... als zij in een bepaalde regionale eenheid een groep winkeldieven oppakken... Ja. dat het moeilijk voor ze is om die informatie ook op te zoeken... bij andere regionale eenheden of die winkeldieven daar misschien ook al eerder een slag hebben geslagen. Juist. Met andere woorden, u zegt gewoon de opsporingsautoriteiten nemen het niet serieus genoeg. Precies. Gaan we naar officier van justitie Ernst Pols in Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Paul Koolman. Uh, waarom neemt u dit niet serieus? Ja, kijk, daar is natuurlijk geen sprake van. Hè? Het probleem is evident, en meneer Zee, die schetst natuurlijk ook een werkelijkheid die wij ook kennen. En tegelijkertijd eh, is wat hij wat aanvoert natuurlijk ook wel een duivels dilemma voor ons. Eh, want aan de ene kant hebben we te maken met deze vorm van criminaliteit, maar we hebben in onze dagelijkse praktijk natuurlijk ook te maken met heel veel andere vormen van criminaliteit waar recherchecapaciteit eh, zorgvuldig en afgewogen op moet, op moet worden ingezet. Hè? Denk maar meneer Pons, nou, de georganiseerde criminaliteit is toch een topprioriteit van het bij Ministerie? Nee, zonder, zonder zonder meer, hè. maar dat hebben we ook in vele varianten. Denkt u aan mensenhandel, zedenzaken, moord, doodslagen, georganiseerde drugshandel. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Um... Maar het, het punt is, uh, wat we denk ik in de komende tijd wel met elkaar moeten doen... en daar zijn ook met meneer Zee en zijn collega's in gesprek... is kijken hoe kunnen we nou toch beter tot elkaar komen... en tot, tot goede afspraken komen die maken dat we uiteindelijk... met een, met een goede samenwerking, een goede publiek-private samenwerking... toch uiteindelijk dit probleem kunnen tackelen. Ja, maar, maar voordat maar, maar, ho, ho, ho, is... oh, sorry dat ik u even onderbreek. U bent officier van justitie. Ja? U wordt ervoor betaald om boeven op te, op te sporen en vervolgens te, te laten berechten voor te leiden aan de rechter Zeker. Met, met een eis te komen... en dan gaat de rechter uh, uh, recht spreken. Dat is uw baan. Zeker. Opsporing van georganiseerde criminaliteit... is vanuit Den Haag al jaren een topprioriteit. Uh, nou hoor ik meneer Zee net zeggen... dit is uh, in veel gevallen ge georganiseerde criminaliteit. We hebben het hier niet over een, over een lippenstift of een rolletje drop. We hebben het hier over georganiseerde bendes... die heel Nederland door Zeker. Uh, uh, Zeker. toeren. We weten allemaal dat het midden- en kleinbedrijf... in een lastige situatie zit economisch gezien, gez ja. uh, dat de winkels omvallen... En u zegt, wij hebben eigenlijk andere prioriteiten, we hebben geen middelen en mensen... en we moeten in een privaat-publieke samenwerking gaan uh, opereren. U bent ervoor om boeven te vangen. Daar heeft u volstrekt gelijk in. Die verantwoordelijkheid voelen we ook en die nemen we ook. Tegelijkertijd worden we elke dag geconfronteerd met vele vormen van criminaliteit ook vormen van georganiseerde criminaliteit... waar we uh, uiteraard de, de zaak simpelweg keuzes in moeten maken. Nou, als u nou kijkt naar de detailhandel, dan hebben we gezegd... en dat hebben we overigens ook gedaan in goed overleg met detailhandel Nederland... we moeten de prioriteit op dit moment leggen bij een probleem wat mogelijk nog groter is... en wat in ieder geval ook uh, nog ingrijpender is voor winkeliers. En Dat zijn de overvallen. En we zien ook dat dat op dat punt uh, goed gaat. Dus die aanpak, daar blijven we ook mee doorgaan. Ja... Het één doen, dat betekent in sommige gevallen het andere laten. En elke dag moeten we daar weer keuzes in maken. Maar dat ja. blijft een, een ingewikkeld dilemma. Maar we hebben toch ook de moderne techniek tegenwoordig. Uh, in Amerika wordt een, een, uh, iemand die een bom legt bij een marathon in Boston... via gezichtsherkenning en allemaal moderne technieken... via beelden snel opgespoord. Als nou een winkelier uh, uh, zegt, er is hier sprake van een bende... <tus> en die geeft beelden, notabene van de daders... kunt u dan ja. niet via die moderne technieken... in uh, ook nog de nationale politieorganisatie... even snel zo iemand opsporen? Kijk, vooropgesteld natuurlijk, die technieken die helpen. Hè? Dus het feit dat die beelden er zijn en dat we die krijgen, dat is op zichzelf prima. Maar daarmee hebben we natuurlijk uh, zo'n bende nog niet in kaart gebracht laat staan dat we ze daarmee achter de tralies hebben. Want is het is natuurlijk niet zo, maar dan kunt u zich ook voorstellen... dat we op het moment dat we die beelden hebben... ergens een voordeur opentrekken... en daar zo'n bende aan de uh, cornflakes uh, aantreffen... om het zo maar te zeggen. Ja. Dus dat vergt dan toch nog wel weer... een, een grootschalig rechercheonderzoek. Ja. En daar zit hem de capaciteitsproblematiek. En uh, daar, waar u de parallel trekt met Amerika... daar heeft u natuurlijk gelijk. Maar u kunt zich voorstellen als zoiets zich in Nederland uh, uh, voltrekt... ja, dan gaat daar ongelooflijk veel capaciteit in. Ja. Uh, en dat maar is toch een andere situatie. Maar eigenlijk zegt u met zoveel woorden... wij vinden... De andere dingen belangrijker en ernstiger. We maken keuzes. en uh, Ik heb u geschetst waar we de prioriteit op dit moment leggen. Daar waar het gaat over detailhandel. Dan denken we met name aan de overvallen. Met name vanwege het ingrijpende karakter daarvan. Ja, Dat betekent dat dit thema, dat we daar nog goed naar moeten kijken. Ja, hoe we daar toch echt in samenwerking uh, meer aan kunnen doen. Maar uh, zoals gezegd, de keuzes die we maken, ja, daar staan we ook wel voor. Ja, U hebt ook te maken met bezuinigingen, dat weten we allemaal wel. Maar het is voor het rechtsgevoel toch een beetje een merkwaardig uh, standpunt. Weet u, het raakt aan het vertrouwen van de burger. En ik heb gisteren op de televisie ook nog de winkeliers horen vertellen... Uh, waar zij elke dag mee geconfronteerd worden. En uh, dat raakt ons uh, vanzelfsprekend ook. Ja. Uh, het is een dilemma, zoals ik u al uh, heb geschetst. En dan ja. moeten we samen uitkomen. Goed, meneer Zee. Uh, tot slot. Hoe gaat u daar samen uitkomen wat u betreft? Nou, ten eerste wil ik graag nog zeggen dat wij natuurlijk ook wel uh, begrip hebben voor politie en justitie. En er moeten keuzes gemaakt worden. Ja. En politie en justitie, die, uh, zeker de individuele uh, agenten en mensen die een enorme inzet tonen. Maar we willen graag uh, meer. En natuurlijk moeten er prioriteiten gesteld worden. Maar het holt inderdaad, de, de, de veiligheid in Nederland holt het uit. Het ja. is een groot probleem. Goed, u gaat met elkaar om de tafel om te kijken of u er samen uh, misschien in een publiek-private samenwerking uh, uit kunt komen. Precies, dat... en daar is ook een convenant voor getekend anderhalf jaar geleden. En ja. daar staat ook in dat er ruimte wordt gemaakt... voor gerichte inzet van opsporingscapaciteit. Juist, goed. Nou, uh, ik zou zeggen, ga met elkaar in gesprek. En uh, dan komt u uh, nog eens terug als u er samen uit bent. Dat gaan we ja. zeker doen. Jelga Zee van DT Honder Nederland en Ernst Pols, officier van justitie te Rotterdam. Ik dank u allebei zeer. Eenvormig, saai... Een doods bestaan. Niemand praat daar tegen elkaar. Je kent helemaal niemand. Een beetje bij elkaar geraapt zootje. Het imago van Vinexwijken is niet goed. Ik kwam uit wonen tussen allemaal mensen als je, precies als jezelf. Maar de sociale status is er hoog en stijgt. En dat was heel erg leuk. Maar er zijn ook problemen. Dat er toch heel veel stress en spanning achter zit. Dit is Caro. Goedemorgen, in Nederland. Met Viva La Vinex. Ja, het mag dan uh, lekker rustig en vredig lijken in de Vinex wijken met al die jonge gezinnetjes. Maar ook daar is vandalisme tot grote ergernis van de paar ouderen die er wonen. Hoort u in deel 3 van Viva la Vinex, gemaakt door Roy Heerkens. Ik woon dus in de Grote Wielen. Een nieuwbouwwijk aan de rand van Sertogenbos. Een bestaan tussen soortgenoten. Hoogopgeleide jonge mensen met jonge kinderen. Little boxes on the hillside. Little boxes made of tikkie tacky. Little boxes on the hillside. Little boxes, all the same. There's a pink one and a green one and a blue one. De sociale status voor ons is. Uh... Het inkomensniveau van mensen in de wijk, het opleidingsniveau en de vraag of ze werken of niet. En hoe hoger het inkomen is, hoe hoger de opleiding en hoe meer mensen er werken, hoe hoger de status van een wijk is. Jeroen Boelhouwer van het Sociaal Cultureel Planbureau. En als je dat bij elkaar zo bekijkt, dan zie je dat de Phoenixwijken eigenlijk de sociale status hoog is. En hoger dan in de rest van Nederland. In het algemeen is het zo dat de hoge status samenhangt met uh, veel nieuwbouw. En dat is natuurlijk een van de kenmerken van Finex-wijken, dat daar veel nieuwbouw is. En daar komen over het algemeen mensen op af die, uh, nou ja, die het kunnen betalen. Dus die ook uh, een hoog inkomen hebben, hoger opgeleid zijn. Naarmate de woningen ouder worden, neemt de status af. Maar voor Finex-wijken geldt dat niet. Uh, die bestaan nu ook al toch alweer een uh, geruime tijd. En je ziet dat daar de sociale status over het algemeen nog steeds toeneemt. Het aantal 75-plussers en allochtonen is in geen enkele andere wijk in de omgeving zo laag als in de grote wielen. Het aantal kinderen onder de vier is in geen enkele andere wijk zo hoog. Een bijzondere demografische samenstelling dus. Een kwestie van tijd ook voordat die samenstelling hier drastisch is veranderd. En de eerste tekenen daarvan zijn nu al zichtbaar. Dit is uh, inderdaad een van de eerste vernielingen. Ze hadden, hebben hier dat uh, schitterende gebouw neergezet. Met een mooie plakkaat, uh, hoe het heet, Windkracht 5. Nou, je ziet het zelf al, de, de 5 is uh, ja, een deel gesloopt. En de C van Windkracht, daar hebben ze ook al omgevouwen. Ja, en dat is uh, naar mij inzien uh, inderdaad de jeugd die hier staat. Ze kunnen als het regent mooi over, over dek staan hier. Yeah! Dus het is mooi weer, daar gaan ze lekker aan het strand staan. Genieten. En uh, ja, ook hier gebeurt dat. Wijkagent Jan Meulemans. Echt, echt iets voor jongeren is er natuurlijk niet hier in de wijk. Nog niet, maar dat gaat wel komen. Want als je een stuk terug in de wijk gaan ze een uh, soort uh, voetbalveldje aanleggen met een job. Dus het gaat komen. Maar ja, job. een jonge ontmoetingsplek. Ja. Maar zoals in iedere nieuwe wijk moet dingen ontstaan en ja, dat gaat komen. Uh, we hebben regelmatig contact met onze wijkagent. Uh, die uh, die ja, veelvuldig dit gebied bezoekt. En uh, zeer uh, wel op de hoogte is met alle klachten die hier leven. Voornamelijk wat betreft dan de jeugd. Ja, de overlast van de jeugd moet ik zeggen. Ja. De Grote Wielen is een verloren illusierijker. Ook hier rukt de stad op en vinden graffiti en vernielingen hun weg. Tot grote ergernis van de paar ouderen die wel in de wijk zijn gaan wonen. Ouderen schrikken er ook een beetje van. Hè? Eh, als er s'avonds laat eh, met, met bommels voorbij gereden wordt en er extra gas gegeven wordt. Nog eens een keertje eh, laten zien van eh, ik kan zo hard rijden. En ik heb een knalpijp heb ik er even afgehaald hè, om eh, het, nog duidelijker accent erin te geven. Ja, dat, eh, dat merken wij heel sterk en dat vinden we niet zo prettig, nee. In het hart van de wijk staan twee blokken met appartementen voor 55-plussers. Veel te weinig als je kijkt naar de demografische ontwikkeling van deze wijk. Want in de toekomst neemt het aantal 65-plussers hier drastisch toe. En dan zijn juist veel appartementen nodig in plaats van eensgezinswoningen. En die worden hier niet gebouwd. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we na gaan denken over de woonvormen. En we hebben in Nederland een template ontwikkeld in de loop der decennia. Hoogleraar vastgoedeconomie, Dirk Brouwene. Waarin het ideale plaatje een ingezinswoning is... met uh, grofweg 2,5 kamer nog en een, uh, een tuin van, uh, van ongeveer 10 meter diep. En, en dat maakt ons waarschijnlijk ook in de toekomst... wel wat kwetsbaarder voor die demografische verandering. Dus als wij andere type bewoners gaan krijgen die bijvoorbeeld... Liever met minder mensen in een huishouden wonen, bijvoorbeeld vanuit vergrijzing. Of liever gelijk vloers. En je hebt eh, grofweg twee derde van de woningvoorraad eh, in eengezinswoningen zitten. Daar zou je na moeten denken. Dus Phoenix zou ook kunnen betekenen. Misschien wordt het een 5x. Eh, na gaan denken over een uitbreiding. Maar dan veel meer in de kwalitatieve sfeer. Wat voor type woningen hebben we nodig over 20, 25 jaar? Ja, nou, ik ben Annemie van der Wouw. En ik woon hier eh, bijna drie jaar. In juli drie jaar in de, in de Grote Wielen. En ik ben bijna 72 jaar. <laughs> nou, daar zou dus een, een, eigenlijk een groot winkelcentrum gerealiseerd worden. Die zou 2014, 2015 klaar zijn. Maar dat is helemaal stopgelegd vanwege crisis, zeg maar. En uh, daar zou ook een weekmarkt komen. Die twee plassen zouden met elkaar verbonden worden. Met een brug eroverheen. Dat wordt dus hier van hier makkelijk daar kunnen gaan winkelen en naar de markt kunnen gaan. Dat zou eigenlijk geweldig zijn, maar dat gaat voorlopig niet door. Nee, jammer is dat. Een loze belofte als gevolg van de crisis. Die crisis laat zijn sporen juist hier achter. Dan krijg je in één keer uh, niet alleen maar financieel uh, het wat zwaarder... maar dan gaat ook in één keer ook... Uh, ja, je relatie uh, wordt dan getest en alles eromheen, zomaar zeggen. Dat hoort u morgen... In Viva Lavinex. Morgen verder dus met Roy Herkens, onder de rok van Den Bos. Vragen en opmerkingen zijn welkom op goedemorgennederland.nl. Straks joelen en uitjouwen is binnenkort verboden in Zeewolde. Eerst nu het een humeur, hier is Tonkas. Het overkomt je te weinig in het theater dat werkelijkheid en illusie naadloos op elkaar aansluiten. Versmelten, zou ik bijna zeggen. Ik had het laatst, tijdens een try van mijn moppeshow, Klootviool. Tussen de 1500 man uitzinnig publiek zat er eentje die er geen hol aan vond. Ene Jaukje Akveld. Inderdaad, ik had er ook nog nooit van gehoord. Maar Joukje is journalist, blijkt. Of tenminste, ze schrijft hoofdzakelijk over kinderboeken... en daarnaast is ze ook nog illustrator van kinderboeken. Dus, eh... Uh... En de redactie van Theaterkrant, een soort wormvormig aanhangsel van het zichzelf bestuivende zelfhulpkrantje Theatermaker, leek het een goed idee om uitgerekend joukje op mijn grof seksistisch, quasi vrouw en kind onvriendelijk en op snoeiharde moppen gebaseerde programma af te sturen. Nou, mooier kun je het eigenlijk niet krijgen. Joukje begint haar recensie met dat ze niet van moppen houdt. Dat vind ik al een hele lollige binnenkomen voor iemand die naar een moppenavond gaat. Maar ronduit kluchtig is de halstarigheid waarmee ze mijn personage Fred blijft noemen. Terwijl ze toch een kleine twee uur mijn eigen naam voor de snuffert had wapperen. Die ik speciaal voor de gelegenheid nogal megalomaan in twee meter neon had laten uitvoeren. Nou dan kun je mij dus al wegdragen. Hoewel het een beetje zonde van het geld is achteraf gezien. Dan denk je je publiek wat houvast te geven met die letters. Maar een blinde geleidehond was beter op zijn plek geweest. Toen ging Jauwkje maar liefst zeven moppen navertellen... om haar aan te geven wat een smakeloze vertoning het volgens haar was. En ik moet toegeven dat, zoals zij het bracht... het inderdaad een nog overtuigendere, armetierige sensatie bood. En dan zag je Jauwkje er nog niet eens bij. Wat jammer is, omdat u raadt het al... Jauwkje ontegenzeggelijk tot het type vrouw behoort... dat het in mijn show behoorlijk moet ontgelden. Dus zo ontstond bij mij het idee om Jauwkje er op het toneel... pontificaal in een stoel naast te zetten... Ik vraag haar alleen maar om heel natuurlijk zichzelf te zijn. Hooguit kan ze af en toe eens stuurs voor zich uitschetteren dat ze niet van moppen houdt. En dan dacht ik om haar ergens tegen het einde haar eigen gratis advies te laten voorlezen dat ze mijn vorige werk beter vond. Moet je je voorstellen hoe alles dan op zijn plek valt. Dat die zaal na anderhalf uur helemaal kapot zit van de meligheid. En dat joukje dan met een grafbek zegt, ik vond Fred's vorige werk beter. Met die joekels van neonletters erachter. Nou, ik ben bang dat ik het dan ook niet meer droog houd, hoor. En ik denk dat ze gek genoeg is om te doen. De journalistiek voelt ze zich per rekening, ook niet te goed voor. Dus als je je binnenkort even helemaal te barsten wil lachen... ik zeg dit puur omdat het er nu toevallig over gaat, hoor. Maar Claude Vial is er weer vanaf september. Kijk voor kaartjes op BunkerTheaterzaken.nl. Tonkas was dat. Pardon, Tonkas. Morgen in het ochtendhumeur van Henk Spaan. Toxinelle, sont toutes attirés par le ciel quand le vent les appelle, elles s'envolent en ribambelle, elles s'envolent en ribambelle, si l'une d'entre elles vient se poser sur toi, ne remue pas le petit doigt, chuchote et chante lui tout bas. Chuchoté, chante-lui tout bas. Jolie coccinelle, emmène-moi, emmène-moi. Faire un petit tour de soleil, chatouiller le ciel avec toi. Chatouiller le ciel avec toi. Si la demoiselle décolle du bout de ton doigt, ferme les yeux, ouvre tes ailes. Envole-toi, envole-toi Jolie coccinelle Emmène-moi, emmène-moi Faire un petit tour de soleil Chatouiller le ciel avec toi oh. Chatouiller le ciel Chatouiller le ciel avec toi. Chatouiller le ciel avec toi. Chatouiller le ciel avec toi. Chatouiller le ciel avec toi van Alain Schneider. Het is drie minuten voor half elf. U luistert naar de Caro op Radio 1. In Zeewolde, dames en heren, geldt binnenkort een joelverbod. De plaatselijke jeugd maakt zich het weekend namelijk schuldig aan het uitjouwen en uitjoelen van de politie. En het wordt hoe langer, hoe erger. Burgemeester Gerrit-Jan Gorter van die gemeente. Goedemorgen. Goedemorgen. Jule is luid en uitbundig roepen, volgens de Vandalen. Ja, dat klopt. Waarom en mag dan, dat niet? En dan, in dan met bepaalde woorden. Nou, dat staat daar niet bij, hoor. Nee, maar uh, het is leuk wat in de Vandalen staat, want wij hebben een APV. En daar staat algemene, de politieverordening. Ja, de algemene politieverordening? Ja, algemene plaatselijke verordening. En uh, daarin hebben wij een bepaling opgenomen om... Uh, ...in het geval dat zich uh, zeggen, uh, ernstige verstoringen in die uh, trant uh, voordoen omdat ze kunnen optreden. Ja. Welke vormen van jule mogen dan niet meer? Nou, uh, jule waarbij het kennelijk de bedoeling is om iemand uh, uh, te beledigen maar waarbij de wettelijke kaders in bij het woord beledigen... want u haalt net zelf al de dikke vandalen aan... dus we ja. moeten altijd heel zuiver in zijn. Ja. Nou, uh, te ver gaan. Dus het zit net, net op het randje. Hè? En dat je echt zegt van nou, dit is, dit is eigenlijk niet meer passend... hier moeten we wat kunnen doen. En op verzoek van de politie hebben wij uh, een bepaling opgenomen. Ja, maar dan nou is het nog steeds niet duidelijk wat nou wel en wat niet mag. Nou, en dat is nou het, het, het, het mooie er ook van... Uh, uh, het gaat hier om respect en ja. je weet zelf uh, drommels goed wanneer je woorden gebruikt uh, die eigenlijk beledigend uh, zijn en uh, nou, wij, wij, wij kennen ja. dat ook allemaal wel van, uh, van voetbalwedstrijden en, vo en, en, en, en, en gedragingen en dergelijke. En dat, dat soort dingen gebeuren ook in grote groepen ja. als uh, er politieagenten bij, uh, bij evenementen langskomen en dat soort zaken. Nou, en daar hebben wij nu een bepaling voor opgenomen. Ja. Maar goed, wat volgens de ene een scheldwoord is, is het volgens de ander niet. Klootviool bijvoorbeeld, uh, is voor de ene een geweldige titel voor een theaterprogramma... en voor de andere is het een scheldwoord. Ja, ik hoorde net, uh, ja. Uh, ja, dat is, het net. Ja, maar het is net even in welke context het, uh, het gebruikt wordt. En als je het, het doel hebt om uh, politieagenten, uh, zeg ik dan maar eventjes, uh, te beledigen ja. of te schofferen... Maar we hebben toch ook nog artikel 7 heb... van de grondwet, uh, meneer de burgemeester... namelijk de vrijheid van meningsuiting. Jazeker. Maar uh, u en ik hebben ook respect voor elkaar en uh, wij zeggen ook niet alles uh, tegen elkaar en, en beroepen ons dan op de grondwet. Goed, Jule met scheldwoorden mag dus binnenkort niet meer. Wanneer gaat de APV in? Over twee weken neemt de raad het definitief besluit. Gisteren zijn, is mijn akkoord gegaan in commissieverband, dus dan, uh, daarna gaat het in. Gerrit-Jan Gorten van de gemeente Zeewolde, de burgemeester daar. Ik dank u zeer voor uw toelichting. Graag gedaan. Het is uh, half elf, dames en heren, einde van deze uitzending. Snel door naar de bus van Lijn 1 en in die bus zit Jeroen Wielaert. Goedemorgen. Goedemorgen Sven. En jij snel naar Volendam, net zoals wij. Want vanmiddag gaat in een vleugel van het krasstadion Volendam een unieke tentoonstelling open. Uniek in Volendam. De bus staat bij uh, de Jaap Jong-tribune. Straks veel meer over typisch Volendam. In lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Eerst nu het NOS Journaal. Naast mij, Dorot Mechens. Griekse journalisten zijn begonnen aan een 48-uur-staking. Vandaag en morgen wordt op geen enkele radio- of tv-zender nieuws uitgezonden. Bij Griekse kranten wordt alleen morgen gestaakt. Vakbonden hadden opgeroepen tot de staking... als reactie op de sluiting van de publieke omroep in Griekenland, de ERT. Consumenten en bedrijven met een brandverzekering krijgen daar toch niet verplicht een overstromingsverzekering bij. Verzekeraars wilden vanaf 2014 de verzekeringen koppelen, maar de toezichthouder steekt daar nu een stokje voor. De autoriteit Consumentenmarkt wijst de actie van de verzekeraars af, omdat die de keuzevrijheid van consumenten beperkt.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 En een arts mag het leven van een pasgeboren baby sneller beëindigen als een behandeling medisch zinloos is, stelt de KNMG. De artsenorganisatie wil met dit standpunt artsen handvatten geven over hoe ze moeten handelen rond het levenseinde bij pasgeborenen met zeer ernstige afwijkingen. Elk jaar overlijden ongeveer 650 baby's, vaak omdat ze zeer ernstige afwijkingen hebben. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het is één minuut over half elf, bijna twee. Geen verkeersinformatie, het is rustig op de weg. Alle reden om naar Volendam te schakelen, naar Jeroen Wielaert. Dit is Radio 1, NTR, lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. Goedemorgen. Goedemorgen vanuit Volendam. Wij van de NTR, wij staken niet. De toestand is zorgelijk, maar het vak is te leuk. Ook om het uit te oefenen in Volendam. Typisch Nederlands. U kent de uitdrukking. Het is ook een misverstand, want ga maar na. Het stereotype beeld van vissers en vissersvrouwen in kledendracht wereldberoemd beeldmerk van Nederland, het komt uit Volendam. Die typische sound in de populaire popmuziek, het komt uit Volendam. Deze dagen wordt veelvuldig het EK voetbal van 88 herdacht... nu 25 jaar geleden dat we kampioen werden tegen Rusland. De voorzet kwam uit Volendam. Het werd tijd voor een museum. Vanmiddag gaat het open in een vleugel van het krasstadion hier in Volendam. Uniek in Volendam. Zo heet de expositie, zo heet die tentoonstelling. Bijzonder aardig. Ik ben net even doorheen gelopen met projectleider Wil Spanjer. Zij is een van degenen die hier in de bus zitten. En de vraag is, hoeveel Volendam zit er in u? Tot in Noordoost-Groningen, tot in Zeeuws-Vlaanderen bent u er dol op? Of kan Vollendam ook te veel worden? U kunt erover bellen met 0800 1121. 0800 1121. Apenstaart, apenstaartje. Hashtag moet ik zeggen. Hekje lijn 1 voor de tweets. En u kunt mailen naar lijn1 apenstaartje. NTR.nl. Elke dag daar ik de haven is voor mij een verloren dag. Lopend langs de kade waar een visser mij begroet. In dit bocht voel ik me goed aan voor een dag. Jantje, Smit en in de bus was de buschauffeur Johnny al begonnen met de Polonaise. We hebben gewuift met de armen allemaal voor Volendam. Arnold Muren zit tegenover mij. Arnold Muren, bekend ook wel enigszins bekend van dat Europees kampioenschap van 25 jaar geleden tegen Rusland. Arnold... Je hebt er al 80.000 keer over verteld, over die voorzet. Maar was het eigenlijk niet een verschrikkelijke, mislukte afzwaaier... die toevallig bij Marco van Basten terechtkwam? Nou, als je zo doorgaat, ga ik de bus uit. <lacht> nee, de voorzet was niet ideaal. Het liep, het, hij was niet ideaal. Ja, hij maakte mijn voorzet goed. En als hij hem naar kuil had geschoten, had iedereen gezegd... wat een voorzet, zeg. Dat leek er niet op. Maar hij, schiet hem, hij is ook een van de weinige spelers die dat kan. Die, die mensen hebben zoveel kwaliteiten. dat Natuurlijk moet je ook een beetje mazzel hebben. Maar ja, hij komt nog wat eens voorbij. Volendamse assist. Jij staat daar links op het veld. Wat gebeurt er? Ja, nou ja, goed. Ik, ik krijg die bal aangespeeld van Van Tichel. En de eerste gedachte was: ik zal hem maar niet aannemen. Want als je hem aannemt en, en je gaat dribbelen. dan is de organisatie-staat dan weer van die Russen. Dus ik denk: ik zal hem maar in de spelen. Ik zag Marco en Ruud wel richting doel gaan. En, en ja, op het moment dat ik die bal speelde, dacht ik, oh, wacht even. Hij, hij, hij kan hem nog net in fout houden. Maar dat hij hem zo van die kant er nog even inschoot, ja, dat had eigenlijk niemand verwacht. En ook Michels niet, want die zie ik nog aan handen verzogen van ongeloof. Ja, het is wel het mooiste doelpunt waar ik ooit bij betrokken ben geweest. Dat wel. Niet ideaal. Nee. Maar je ziet het ook gebeuren. De verbazing staat nog op je gezicht te lezen, best. Ja, nou ja, goed. Het, het, het, het komt steeds terug. Hè. Als we het over een hoogtepunt hebben, dan hebben ze het vaak over het EK. Dat is eigenlijk het enige grootste Nederlands dat Nederland nog steeds uh, ooit gewonnen heeft. En dan, ja, dan kom je toch weer bij die voorzitter terecht. Omdat het een van de doelpunten was die uh, in het geheugen gegrift had... Van, van heel veel mensen nog in Nederland. Piet Koning, historicus ja. van uh, het Volendamse verhaal. Uh, uit, eigen, uit, uit uw eigen bestaan weet u ook nog wel wat over die murentjes te vertellen. Vertel eens. Ja, dat is waar. Uh, mijn vader was melkboer. En uh, de murentjes, Jan Muren en, en zijn vrouw, waren klant van ons. En dan mocht ik als jongetje mee. En uh, op een zeker moment zaten we daar, want daar gingen we altijd even koffie drinken. Het was echt een goede relatie. En uh, toen zei Jan, ik moet even weg om te kijken hoe het gaat. Nou, en uh, ik zeg, waar, wat ga je dan doen? Nou, eventjes naar, naar Gerrie en naar Arnold, want die zijn aan het hoog houden. En al, na een uur ga ik altijd even kijken of ze er nog mee bezig zijn. Want dat konden jullie met gemak, hè, Gerrit en jij, Arnold, de bal hoog houden. Nou, dat was onze geheime trainingskamp, hè, wat achterstraatje. Dan ja. waren we eigenlijk dag en nacht met die bal bezig. Ja. En de rest van je carrière heb je er plezier van gehad. Heb je het wel eens geteld? Wat is het hoogste aantal? Ja, op een gegeven moment moet je eten, hè? dus dan moet je hem laten vallen. Ah, die boten. Slaapgevallen. Ja, maar in slaapgevallen, ja. Nee, in slaapgevallen. <laughs> want eh, Jan Smit is er inmiddels ook bijgekomen. Ja, goeiemorgen. Ik vind dat zo vol een dam zoals het me kan, Jan Smit, aan? Ja, maar. En je ik had kon... ook nog een hele lekkere bak paling bij, je, zag ik, van de palingrokerij. Ja, als u, u ja. moet me kunnen ruiken, want ik kom net uit de hang vandaan. Dus verser kan niet. Paling Sound. Ja. Daar heeft u ook wel iets mee hè? Ja, wij hebben een museum in ons bedrijf. En daar hangt alles van de geschiedenis van de muziek in Volgendam. Heel veel gouden platen, maar die zag ik nu ook alweer terug. Bij Uniek in Volendam, ja. hier in de vleugel van het stadion. Er zijn er genoeg te verdelen, blijkbaar. Er zijn er genoeg. Er kan nog wel een museum mee gevuld worden, denk ik. We 08... gaan gewoon door, hè? <laughs> 0821, 0821, dat is het nummer waar u uw unieke gevoelens over Volendam op kunt delen met ons. Piet Koning, Arnold zit hier. We zijn zeer vereerd, maar hij is toch slechts een onderdeel van een veel rijkere voetbalcultuur uh, Dick Tol, denk ik aan. Jan Bond, Wim Kras, die gekke Frank Kramer. Keën Molenaar, Wim Jonk. Wat voor onderdeel maakt voetbal uit... in de hele geschiedenis van uh, het dorp? Of hoe noemen jullie het hier? Het dorp of het stadje? Het uh... dorp yeah. in Ja. Nou, ik denk dat voetbal vanaf het begin een enorme rol heeft gespeeld. En dat niet alleen wat sport betreft. Maar Volendam heette vroeger uh, niet. Volendam had een eigen andere naam. Arnold weet dat nog beter dan ik. En, uh, die... Namelijk welke naam dan? Ik dacht Victoria. Of, of, uh... nou, ik denk dat Jan dat beter weet dan Jan, Jan? Wat, wat? De naam van, van de voetbalvereniging Volendam? De club. Ja, je bent precies twee weken ouder aan op. Dus, uh... ja, dat ja, dan wel, dan moet ik wel bij. weten. Ja, ja, ja, het was wel Victoria. Maar die club die, uh, mocht niet meer van de pastoor. Omdat die uh, niet op katholieke basis uh, begonnen was. En dat moest veranderen. En vooral ook omdat er een paar Edammers bij speelden. Die heel goed waren in die tijd. En zeker de meneer Gerood bijvoorbeeld. En die was niet katholiek. En dat kon in die tijd echt niet. En toen is uh, Volendam de voetbalvereniging Volendam als Volendam begonnen. Ja. Maar dus wel als een uniek onderdeel van dat is het, een katholieke gemeenschap... Ja, zeker. Het was een katholieke enclave, hè? zo is het Volendam ook wel eens genoemd. Dat is niet helemaal waar, zeker niet in het verleden. Maar het is wel zo dat het langzamerhand daar naartoe gegroeid is. Kijk, bij de, de, de, de alliteratie, zeg maar, de, de, de alteratie. Dus toen eh, ook het protestantisme kwam. had Volendam net als elke andere plaats 40, 50 procent niet-katholiek. Maar dat is er langzaam maar zeker is dat verdwenen. En tegen de tijd van 1800 en zeker rond 1900... Uh, was het in zijn geheel praktisch katholiek. En de paar protestanten die er waren, die hadden een ereplaats gekregen. Maar hoe Volendam. zat dat dan met dan? Was het een soort vluchthaven voor de Roomsen? Nee hoor, helemaal niet. Maar hoe, hoe, hoe kon het dan, dan zo toenemen? Uh, het katholicisme ja. bedoel, bedoel je. Nou, dat heeft te maken met het feit dat de protestanten uh, voor een deel uittrouwden... Uh, ook niet groter werden, want ze waren voornamelijk de, de, de boeren in, in, in, in Volendam. En van de andere kant was het, het, het deel dat viste werd steeds groter... en daar was ook een enorme expansie voor mogelijk. Want Volendam was dé grote leverancier van vis voor Amsterdam. Wat voor vis? Uh, dat wisselde... Uh, dat was voor een deel, voor zover ze boven de waddeneilanden eilanden visten... was dat kabeljauw en tong en, en dus zeg maar de, de, zoute, de echte zoute vis. Roomse kabeljauw en Roomse tong. Yes, na, en, en, en niet vergeten haring. En haring, zeker. Haring was en ansjovis de... hè. Dat was, waren dus de vissen. Ja. En nu komt de nieuwe Hollandse haring, nog niet vet genoeg... ook al helemaal niet meer uit Nederland. Want ja, dat, uit dat Noorse is, wateren al dat, jaren... Dat is al een tijdje zo. Ja, ja. Ja. Wil Spanje, uh, hoeveel van dat geloofsdeel uh, zit er in de tentoonstelling, het Museum Uniek in Volendam? Dat katholieke. Ik heb het net rondgelopen. Ik zie wel de klededracht en de hulletjes. Maar dat niet. Of, wel. of hebben, was het te snel? Wat we nou, het eigenlijk. is een van de onderdelen waar de bezoeker uh, op uh, zich in kan verdiepen. Hè? En dat uh, gebeurt door, uh, door vertellingen die uh, Kees de Wit, een hele bekende hier in Volendam. Uh, uh, uh, naar voren brengt. <coughs> en het gaat bijvoorbeeld over... Ja, uh, gewoontes, rituelen rond het geloof... die hier uh, nog uh, vaster uitgeoefend worden dan in de rest van Nederland. Zoals? Bijvoorbeeld het Eerste Heilige Communie. He, dat, uh, ik uh, heb zelf uh, een paar keer uh, van een kennisje dat mogen fotograferen. En dat is, uh, dat is nog heel bijzonder. Hele klassen doen daar een uh, mee... En daar uh, wordt alles uit de kast gehaald. Er wordt echt een heel groot feest uh, van, uh, van gemaakt. Uh, de meisjes zijn echt bruidjes. En uh, het wordt gevierd vaak in restaurants. Dus het uh, wordt echt uh, volop uh, gevierd. En ik denk dat dat in een paar plaatsen in Nederland nog wel gebeurt. Maar hier gebeurt het uh, heel structureel. Elk jaar weer. Arnold Muur, hoe was dat bij jou, die heilige communie? Ja, die heb ik ook gehad. Ja. En dat uh, hoorde eigenlijk een beetje weer opvoeding. En dan kijk je ook naar uit. Je werd, uh, door de meester van de klas zeg maar uh, werd alles uitgelicht. Ja, en dan ga je er naartoe en dan loop je in een mooi pakje aan... met een stropdasje voor of een verstrikje voor. En dat is een hele bijzondere dag. Loopt Leuker dan zo'n ook... voorzet? Uh, nou, dat niet. Maar, <lacht> <lacht> <lacht> ja. maar goed, dus dat is een hoogtepunt in je jeugd dus? Ja, maar. Dat hoort er gewoon bij. Je wist niet anders dat, dat je op een gegeven moment... Uh, ga je de eerste communie doen en omdat je katholiek was... Uh, hoort dat allemaal bij het... Uh, ja, bij opvoeding laat ik het zo maar zeggen. Maar tot de dag van vandaag, blijkbaar. Ja. ja. ja. ja. Typisch Volendams. Ik heb hier een mailtje gekregen van uh, Jan Bakker. Hij woont hier niet ver van vandaan. Maar ik weet niet of hij welkom is in Volendam... als ik heb gelezen wat hij zegt over Volendam. Volendam, zegt hij, is in alles de Aldi van Nederland. Goedkoop en geen oog voor kwaliteit. Al die voetbal, al die muziek en al die politiek. Het gaat er niet om wat je verkoopt maar of het maar verkoopt. Dat de PVV juist daar scoort... wekt geen verwondering. Als smakeloosheid de norm is... vertaalt zich dat uiteindelijk ook... in de politiek. Dit is dus Jan Bakker he, die dat zegt. Maar die heeft ja, wel die meer van... die warme heeft... Bakker. Hoor. <laughs> Want ik bedoel... als hij nou praat over geen kwaliteit... deze, deze zondag is ne Volendam... nog Nederlands handbalkampioen geworden. Dan praat ik toch, toch wel over kwaliteit. Afgelopen zondag. En als je met een dorp... ...jaren in de eredivisie speelt. Je gaat er af en toe wel uit en er weer in. En ook op het gebied van paling... ...die kun je nergens anders zo lekker kopen Volendam. En zo kunnen we nog wel een aantal dingen opnoemen. Jij ruikt dus er zo Jan... naar dat het, dat het ja. ook zo langzamerhand in Zwolle wordt. Dus, uh, dus die Jan de Bakker, wordt. Die slaat de plank volledig mis. Hij heeft het over een soort gemiddeldheid. Maar dat laat je je, toch niet aan, laat je je toch niet zeggen? Nou, het feit dat hij noemt de politiek met Wilders... In Vollendam hebben ze gewoon een hekel aan regeltjes. Omdat dit, dit land zit zo vol met regels. Dat is eigenlijk gewoon een protestem geweest. Het is nou echt niet zo dat ze in Volendam een hekel aan buitenlanders hebben of zo. Dus dat etiket krijgen wij opgeplakt. Ja, maar dan krijgt Volendam dus, dus zo'n stempel. Maar dat is dus echt niet zo. Wil, uh, Wil Spanje, wat vind jij daarvan? Dat bestempelen. Ja, ik vind dat nooit, uh, nooit uh, terecht. Wat ik uh, ook merk hier... Met, uh, met het maken van uniek Volendam. Uh, de bereidheid om, uh, om mee te doen, de hartelijkheid, het harde werken... Uh, dat spreekt mij verschrikkelijk aan. En dat maakt allemaal onderdeel uit van de Volendamse cultuur. Ja, en uh, ik, uh, ik, ik ondersteun ook wat uh, Jan daarin uh, zegt. Je moet het natuurlijk wel willen zien. En je moet het ook uh, willen voelen. Heel veel mensen die willen dat gewoon buiten zich houden. Nou ja, dat is nu een goed recht. Maar als je dat, uh, dat allemaal uh, uh, toelaat, dan uh, zie je een prachtige gemeenschap die... Uh die met hard werk uh, hele grote resultaten haalt. En menig is daar denk ik jaloers op. We zijn straks over de tentoonstelling gelopen. Die wordt over straks om vier uur geopend, burgemeester. En Jan Smit is heel prominent aanwezig. In verschillende onderdelen van de tentoonstelling... vertelt hij op schermen, als een soort virtuele gids... hoe het allemaal zit in Volendam. Piet Koning, hard werken, katholiek, voetbal. Palingsound gaan we het zo over hebben... Um, hoe is Volendam zo geworden door de eeuwen heen? Nou, ik denk, en dat, daarom vind ik het ook een hele goede titel... Uniek Volendam, dat is een, een, een, een eigenschap die elke Volendammer... Eh, of door de gemeenschap, of door dat weet ik niet... maar die elke Volendammer heeft. Wij gaan, en dat is deugd en ondeugd, maar we gaan in competitie. Eh, wij willen altijd voor onszelf het beste... en liever beter nog dan de ander... Dat is een eigenschap. En dat vind je dus terug in wat, wat, wat, wat Jan bijvoorbeeld zegt. Uh, de voetbal, de handbal, turnen, dammen. Uh, de, de loopvereniging die hier is. Dat zijn allemaal uh, uh, verenigingen waar men het hoogste nastreeft. En dat zie je niet alleen in sport. Want dat, maar ook in muziek, is net al genoemd. En, maar ook vroeger in het werk. De vissers in de vorige eeuw die hadden drie Divisies. Net als in de voetbal nu. Je had de gouden vloot, de zilveren vloot en, en, en het wat gammele werk. En die drie hadden dus een... een, een de, je streefde ernaar om in de hoogste te komen. En dat zie je dus overal in terug. Ook bijvoorbeeld in, in het geloof. Uh, wij hadden de meeste missionarissen in verhouding... Uh, als je dus naar het aantal keek van de wereld. Want... Die, die, die mensen daar moesten bekeerd worden, want dan kwam je via het geloof in de hemel. En zonder dat geloof kon het niet. En dus gingen ze ervoor. Ondanks het feit dat een Volendammer heel hongvast is en eigenlijk niet weg wil. Een bezige gemeenschap, maar heel, ook, ik kijk Arnold Muur aan, duidelijk heel erg prestatief. Daar komen ook jullie successen vandaan? Ja, dat, dat is eigenlijk al gezegd. Een Volendammer wil het beste. Die wil alles uit zichzelf halen. Veel competitie. Als ik een rode voordeur heb, en mijn buurman een, een nog mooier voordeur. Ze zien overal strijd in. En ja, dat, dat resulteert dan in, op een gegeven moment... Dat je, dat je de beste mensen, zeg maar, uh, Nederlands gezien... Nou, want als het gaat hebben over percentages... we hebben qua uh, betaald voetballers het hoogste percentage in Nederland. Handballers hetzelfde, maar ook mensen die een eigen bedrijf hebben. Het is, het is mij wel eens verteld dat er, er 1500 ondernemers zitten in Volledam. Dat is eigenlijk ongekend. En als hier ook uh, buiten het dorp gaan staan en, en, en, en je, je kijkt naar buiten, dan zie je alleen maar busjes vol dammen rijden. Die, die op pad geweest zijn. Ja, en, en bouwers en, dan, zijn het ook bouwers, he, tegenwoordig. En op wat voor gebied dan ook, willen ze gewoon de beste zijn. Ja, maar ik hoor ook honkvast, maar toch op vissersgebied, om vissersjagrond te blijven, elkaar de loef afsteken. Dat zit er ook wel in. Ja, omdat er veel competitie is. En, en uh, het zijn keiharde kei werkers. Uh, het is niet zo dat ze om vier uur naar huis gaan en klaar zijn. Want dan uh, is er nog wel wat anders, ergens anders wat te doen. Uh, en en uh, ja, op allerlei gebieden. Kijk, als je, als je het over voetbal hebt... is het natuurlijk uniek dat je, dat je zo'n 6 zeven jongens... in de eerste afgelopen staan die voldammer zijn. Maar als je, je zo je als je zo prestatief bent en zo competitief... waarom speel je dan niet jaar in, jaar uit in de eredivisie? Arnold? Ja, nou ja, goed. Het, het, het kan niet alleen natuurlijk met Voldammers. Dat, dat, dat, het is ook met centen te maken. Dat zegt Jan terecht. Jan Smit die maakt het gebaar met de, de duimen en, en de wijsvinger. Nou ja, ik, ik, Jan die zit nu naast. Met elkaar zijn we opgegroeid. Ook met elkaar Hij is twee weken ouder, hè? Dus je moet Hij is twee weken ouder. Zeggen, dus hebben we, ja, eigenlijk bij zijn we samen opgegroeid. Jan was natuurlijk een fantastische speelder... die jammer genoeg vanwege een blessure niet in verder kon. Maar goed, die wilde ook op zijn manier het oosten bereiken. Ook het half al gehaald. Ja, dat het dan zo afloopt vanwege een blessure. Maar Jan met, met die blessure... heeft hij toch nog gebracht... tot ongeveer werelds beste palingroker? Ja, voor de palingrokers is het een goede zaak. Of voor de palingliefhebbers is het een goede zaak geweest... dat ik geblesseerd geraakt ben <laughs> in voetbal. Dat kun je wel zeggen. Voor de palingen wat minder. Voor de paling, ja, de paling, dat is uh, doodzonde dat er nog zo weinig is. We gaan ze zo proeven. Uh, Ralf aan de telefoon met een vraag aan de historicus, aan Piet Koning. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja. Met, uh, dat was Margenland. Ja, ik als geboren uh, Scheveningen, althans daar ben ik geboren, ik ben een Hagenaar van oorsprong. Maar goed heb ik toch altijd luister in met, met grote belangstelling naar naar de verrichtingen van van zo'n van als met betrekkelijk relatief weinig inwoners en dan vind ik het inderdaad een grote prestatie zoals ze zich op voetbalgebied manifesteren je kan wel zeggen nee onszelf toch, maar goed je, hoeveel inwoners hebben ze 20.000 zijn we nog niet eens dus maar dat, ik kan een vraag ik, uh, ik laatst las ik een artikel dat uh, voor ontstaan zijn uit een gemeenschap van van zeven families dat ging uh, Betrekking had, had op een erfelijkheidsziekte. Nou, denk ik dus ook, eh, de, straks werd dus gezegd het was niet zo van oorsprong, niet zo'n roomsdor, maar ik denk dat deze zeven families, met misschien een, een pastoor bij zich, dat die toch die, die, die, die, die, die, die unieke vorm waarin zij dus leven en, en met een artistieke inslag, want ook dat is onmiskenbaar. Neem die muziek alleen al. Ik heb het altijd een, een heel melodieus gevonden, prettige melodieuze muziek, en ik kan niet anders zeggen dat ze op velerlei gebied aan de top uh, opereren. Maar okay, dat Ralf. zou dus een, een yes. ervelijkheidszaak zijn. En dan denk ik, is dat inderdaad afkomstig uit zeven families? Oké, okay. we gaan vragen aan Piet Koning. Hoe zit dat met de genen van Volendam? Het is dus wel zo... Het is wel zo dat uh, als je heel ver teruggaat... dan kom je tot zeven families en niet verder. Maar in de loop van de jaren is er een gigantisch aantal mensen bijgekomen En een van de uh, oorzaken daarvan uh, was dat Volendam geen eigen middenstand had. En dat dus alle middenstanders van buiten afkwamen. Uh, dus wat dat betreft is er dus absoluut geen sprake van inteelt. Maar het is dus geen mythische familie? Nee, dat als is oorsprong? Het niet. Nee, Ab dat, dat is absoluut niet waar. Uh, je kunt uh, hoogstens... Ja, het is, het is een moeilijk terrein, maar een van de redenen waarom men nu denkt... dat er wel sprake moet zijn van inteelt, is het feit dat men uh, in de vorige eeuw... Uh, redelijk vroeg begonnen is met de stambomen en, en de erfelijkheid. Daardoor is Volendam een van de weinige dorpen... die de, de, de familierelaties goed in kaart gebracht hebben van de laatste 200 jaar. Maar je ziet het dus ook wel gewoon aan de namen terug. Hè. Ja. Ik noemde al uh, voetballer als Dick Tol. dus een heel veel voorkomende naam. De bonden, de krassen. M murens misschien wat minder? Of, uh... Nou, de murens zijn wat later binnengekomen ja. natuurlijk. Maar waar he, kwamen jullie vandaan, de murens? Ja. Nou, volgens, mij, volgens mij is het een oorspronkelijke... Mijn, mijn grootvader was, en ja. dat was, kwam uit Duitsland, vandaan. Hè. Ja. En, en, en uh, wij hebben eigenlijk niet, niet eens zo'n grote familie. Hè? Als je het gaat vergelijken met de kwakmannen, de tolletjes, de veermannetjes. Dat zijn de honkvaste families blijkbaar. Die zijn er van heel lang. En ja. die verbanden maken ook een deel ja. uit van het, kar het karakter van die ja. dorp. Maar het punt is namelijk, er zijn een aantal Volendam ziektes. Eh, maar die zijn niet genoemd. Ziektes? Het, ja, die hebben dus een naam gekregen als Volendam ziekte... omdat ze in Volendam iets meer voorkomen dan elders. En namelijk? Uh, nou, ik kan niet, niet te mazelen, doen. want dat is iets nee, voor de Bijbelbel. Dat heeft te maken met hersenen, of wel ernstig. Maar dat heeft niet te maken met inteelt, dat heeft te maken met het feit dat hier die, die, die familierelaties dus helemaal in kaart gebracht zijn en dat ze dat kunnen gebruiken om te zien hoe zo'n ziekte werkt. Dat is natuurlijk wat anders dan dat het voortgekomen is uit het feit dat er inteelt zou zijn. Zit iemand heel bij de hand bij mij op het scherm te schrijven: cocaïnegebruik? Uh, cocaïnegebruik? Nee, en dat alcohol? Hoort er niet... nee, dat hoort er niet bij. Het zijn echte uh, ziektes uh, die te maken met hart- en, met, met, met hart en vaatziekten... met, met, met oogziekten vooral. Uh, dat, dat soort zaken. Maar die zijn dus in kaart gebracht via Volendam. En dan heb je de neiging om daar een dynamo aan te geven. Net zoals de Spaanse griep. Ja. Die is niet in Spanje ontstaan. Ja. Nee... Dat had er niets mee te maken. Weer die stereotypen. Kijk ik Wil Spanje aan. Ik heb het al over die klederdrachten gehad. Dat is een on, onlosmakelijk onderdeel van Volendam. Maar het is niet typisch Volendam. En aan de andere kant toch wel weer een manier om Volendam te marketen. Ja, uh, dat is natuurlijk gekomen omdat uh, de Volendamse klededracht over de hele wereld ging. Als ware het de nationale klededracht. En dat heeft te maken met uh, de schilders die de... Uh, he, die uh, in de 19e eeuw, eind 19e eeuw, hier naar het dorp toe kwamen op uitnodiging van Leenden Spaander, van Hotel Spaander. Slim. S he, die Leenden Spaander was echt slim. Ja, die was echt slim. Om die, die idillen op die manier via die, schilderijen die, die, over de wereld die, te springen. Ja, die paste toen ook in de, in de schilderstijl van die, uh, van die periode. Dus op die manier uh, is die klededracht uh, ook vervolgens uh, via affiches, hè, later via affiches, ja. Uh, ja. reclame, is dat over de hele wereld verspreid. Heel slim. Ik heb hier nog de evenwichtige mening van Kees Vermeulen, die zegt Lijn 1 Radio. De muziek verschrikkelijk, toerisme afgrijzelijk, voetbalmatig, tradities eng, maar waardering voor commercie, spirit en succes. Jan Smit, ook geen warme bakker deze man? <laughs> nou, ik nou, moet eens luisteren. Al datgene wat hij opnoemt. Ja, dat hou, hou je toch. Dat heeft ook een beetje te maken. De Volendam is zo vaak in de belangstelling. Ja, ik kan wel begrijpen dat sommige mensen nou denken: Nou, daar heb je Volgendam weer. Een beetje afgunst. Ook een beetje afgunst. Ja, maar ja, denk ja ik. stapels gouden platen. Dus uh, laat ze maar zeuren. Um, we moeten zo naar de afsluiting toe. Want we hebben nog maar een minuutje. Er is een vraag van Fred. Volendam, het lijkt mij leuk om er te wonen. Zijn de huizen een beetje te betalen? Ik wil graag ergens aan het water voor maximaal 2 ton. Wil Spanje, weet jij dat? Nee, dat gaat niet lukken. is wel een unieke prijs, lijkt me dat, in Volendam. Nee, ja, dat gaat niet lukken. Maar wat, uh, wat hier nog wel lukt, en dat is ook wel weer uniek in Nederland... dat, dat hier nog gebouwd wordt. Hier zijn nog uh, nieuwbouw, grote nieuwbouwprojecten... Uh, door de gemeente zelf in de hand genomen... waardoor er nog betrekkelijk voordelig gekocht kan worden. Dus dat is weer bijzonder. Ook gewoon door die ijver en die bezige geest van Volendam. Jullie gaan naar de opening, naar de naar de opening van Uniek in Volendam. en Wij gaan gewoon naar de paling, toch? Lijn 1, ruik naar paling. Tot acht. Mangiade. Topchef Alain Caron maakt een culinaire reis door Frankrijk in zijn boek Tour d'Alain. Het beste recept voor vin en winkelen in een echte Franse hypermarché. Luister naar Mangiade. Vrijdagavond van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Vanaf nu kunt u zo wakker worden. Nespresso ontwikkelde Linicio. Een nieuwe crancru lungo met fijne, lichtgezoete graannoten... en met een intensiteit die ideaal is voor het perfecte ontbijt. Linicio, maak van uw ochtend een Nespresso-ochtend. Audi komt met een aantal rijk uitgeruste business editions. Mooi, denkt u, maar een Audi is toch al compleet van zichzelf? Dat klopt. Het gevoel van een Audi, zoals u dat gewend bent, is ongeveer zo. Een rijk uitgeruste Audi Business Edition voelt zo. Net die speciale extra's. En dat voor een bijzonder interessante prijs. Stel nu uw ideale Business Edition samen op Audi.nl. Audi, Voorsprong door Techniek. Het geschreven woord. Het is de levensader van elk bedrijf. We verspreiden woorden. We slaan ze op en bezorgen ze. Onze Kyocera-technologie helpt u daarbij.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 Stel uw Audi A4, A5, A6 of Q3 Business Edition samen op Audi.nl.